The boss man, I need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 Op de EU-top in Brussel heeft de Franse president Sarkozy woedend gereageerd op de kritiek op zijn uitzetbeleid. Hij noemt de vergelijking tussen het uitzetten van Roma-sigeuners en deportaties in de Tweede Wereldoorlog ongepast. En zegt dat alle Europese regeringsleiders geschokt zijn. De vergelijking werd gemaakt door EU-commissaris Redding die excuses heeft gemaakt. Dan het weer in het hele land kans op buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 7 graden. Ook morgen kans op buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. je hoort zie Bye like Right.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 That's the way it ought to be We're yeah.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 het gaat voor mij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 Ik wil er niemand me vertellen dat ik alles.